Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat. Volgens het AD zijn VVD, PVV, CDA, D66 en ChristenUnie voor afschaffing. Partijen noemen het een klantonvriendelijke kaart en een onding met gebreken. Morgen praat de Kamer over de toekomst van de OV-chipkaart. Volgens het AD zien experts veel in het betalen met een mobieltje... waardoor in- en uitchecken niet meer nodig is. Staatssecretaris Mansveld zegt in de krant dat ze de OV-chipkaart een volwaardig product vindt... dat in de toekomst verder moet worden ontwikkeld. Luchtaanvallen op terreurdoelen in Irak en Syrië... zijn niet genoeg om islamitische staat te verslaan. Dat zeiden militaire leiders en bevelhebbers... van de internationale coalitie in Washington. Ook commandant der strijdkrachten Middendorp was erbij. Volgens hem is iedereen het erover eens... dat er grondtroepen nodig zijn, vooral Iraakse militairen. Maar daar is nog geen besluit over genomen. Bij de Duitse spoorwegen wordt vandaag opnieuw gestaakt. Machinisten leggen het werk van twee uur vanmiddag neer tot morgenochtend. Ze willen meer salaris. Honderdduizenden reizigers zullen last hebben van de staking. Ook de Intercities tussen Amsterdam en Berlijn rijden niet. Oudminister minister Lisbeth Spies wordt de nieuwe burgemeester van Alphen aan de Rijn. De CDA-politica was één jaar minister van Binnenlandse Zaken. Ze was de opvolger van minister Donner in het eerste kabinet Rutte... Spies is geboren in Alphen aan de Rijn en woont er nog steeds. Tijdens het EK-kwalificatieduel tussen Servië en Albanië... is de broer van de premier van Albanië opgepakt. Hij liet een drone met een Albanese vlag boven het veld vliegen. Toen een Servische speler de vlag probeerde te pakken... brak er een vechtpartij uit tussen spelers. Daarop werd de wedstrijd gestaakt. Het weer, lokaal valt de regen, overdag bewolkt... en vooral in het noorden wat buien. Het wordt 16 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 to Sunday. i love you much more than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 She's got a lion's in her heart, a fire in her soul He's got a beast in his belly that's so hard to control Cause they've taken too much hits to blow, a blow, blow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 Okay